spoedige start. Gert nu met het NOS-journaal. Bij de terreuraanval van de Taliban op een school in Peshawar zijn meer dan 100 doden gevallen. Onder de doden zijn 84 kinderen, melden de Pakistanse autoriteiten. Twee van de zes aanvallers zouden zijn gedood. Het is een van de grootste aanslagen in Pakistan in de afgelopen jaren. Premier Sharif noemde bloedbad een nationale tragedie. De aanvallers drongen vanochtend de school binnen door over de muur te klimmen. Een spreekbuis van de Taliban zei in een telefoontje dat ze de opdracht hadden de oudste leerlingen te doden. Op de school zitten veel kinderen van militairen en daarom spreekt de Taliban van een militair doelwit. Het Pakistanse leger heeft de school omsingeld. Volgens onbevestigde berichten is een deel van de 500 leerlingen geëvacueerd en wordt het complex door militairen uitgekampt. De hoogte van de boetes voor fraude met uitkeringen wordt aangepast. Voortaan wordt gekeken of iemand echt fraude heeft gepleegd of dat er sprake was van een vergissing. Minister Asje komt met de aanpassing naar aanleiding van een uitspraak van de rechter en van kritiek van de nationale ombudsman. Volgens de ombudsman worden mensen geregeld en onrechte als fraudeur behandeld. Ze krijgen dan een hoge boete terwijl ze alleen een foutje maakten of dat de fout lag bij de uitkerende instantie. De dichter Anneke Brassinga krijgt de PC-Hoofdprijs 2015. De liefde voor de onuitputtelijke mogelijkheden van taal in poëzie is de constante van haar werk, al dus de jury. Prassinkhaas schreef diverse dichtbundels, zoals verschiet en timiditeiten. Ze kreeg eerder onder meer de Constantin Huygensprijs voor haar oeuvre. Aan de PCO-hoofdprijs is een bedrag verbonden van 60.000 euro. De oeuvreprijs gaat beurtelings naar proza, essays en poëzie. Onder de eerdere winnaars zijn Gerrit Komrij en H.C. ten Berge. Het weer, eerst buien, later droog en zon. Het wordt 6 tot 8 graden. Morgen regen, het wordt dan zacht, en donderdag wordt het 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad een file bij Amsterdam op de A10 West. Er is een ongeluk gebeurd. Bij de Koentenel, twee kilometer file. De verbindingsweg naar Zaandam, de A8 op, is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dit is kerst met ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort. Beleef de tijd van de leer met Zandvoort uit Zandvoort. Elke dinsdag via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort... nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een inschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 de volgende plaat is uh, Flappy, wie kent het er maar niet. Een lied van cabaretier, Joep van het Hek over een konijn met, uh, met deze naam. En op de B-kant van de single zat het uh, liedje Konzak. En Joep schreef het nummer in eerste instantie voor zijn zus... die het, uh, in het uh, studentencabaret zat. Het nummer van Joep van het Hek is in 1981 uh, op single uitgebracht. Maar het werd toen geen hit. Als uitvoerende artiest stond overigens niet Joep van het Hek vermeld. Maar uh, zijn Cabaretje-groep Nar. Exemplaren van de vinylsingle zijn zeldzaam... Maar het lied is daarna vele malen op CD uitgebracht. En uh, ja, gaat het gaat natuurlijk over Flappie. Best een, uh, een triest nummer wat toch elk jaar weer terugkomt op de radio... tijdens de kerst. Flappy wordt de dag voor kerstmis uh, 1961 vermist. Joep wil gaan zoeken, maar zijn moeder houdt hem tegen... en vertelt hem uh, dat als hij lief gaat spelen, dat hij wat lekkers krijgt. Nou, de rest weet u wel. Joep van het Hek, nu op de radio, het Flappie.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 Nu bij weer van stal. Zelfs de poes wordt wakker met een kater. Het was van. kielen op is verkleed als overfee ook al lopen ze bijna op de knieën zij host dapper mee geen traan wordt weggep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 Wordt nu mijn vrouw. U hoort de muziek van Ronnie Tower met Kip in het Water. En daarvoor Helga met Bewaar je tranen maar voor later. En ook uh, Johnny Hoes met Zo Rijk als een Oliescheik. En daarvoor natuurlijk die populaire kerstplaten van Joep van het Hek met Flappy. De volgende dame is vele malen bekroond voor haar verdiensten. Onder andere in 1963 de eerste gouden plaat voor het nummer Spiegelbelt. En in 1965 een Edison voor haar eerste LP. En in 1971 de gouden televisiering voor haar rol in De Kleine Waarheid. 81 een gouden haar voor haar carrière. En in 1996 ridder in de orde van Oranje Nassau. 2008-major Boszard prijs voor haar, Wilke Alberti Foundation. En vorig jaar, de Golden Lifetime Award in Aarschot voor haar carrière. We hebben het natuurlijk over Wilke Alberti. En ze zingt, ga mee naar het strand. Ga mee naar het strand. Laat je voeten zinken in het zand. Laat de boel de boel... zo. Oh. Met niets wat mijn verdriet verzacht. Mijn medemensen kregen een vak. wat een beetje afwijkt van de tijdlijn. die hits van de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En dit was dan weer een nummer net als Flappejaar 1381. Dat was André Hazes met een eenzame kerst. En daarvoor hoorde u de Zelveera's met de fijnste dans met jou. En ook natuurlijk Willeke Alberti met Ga je mee naar het strand. Zometeen heb ik voor u klaarstaan Lenny Koer met Dorp aan de Rivie. Maar nu eerst de Ramblers met...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 Meer dan ik ooit durfde hopen, zullen wij die wagen kopen, lieveling. Ga nu even met me mee. Kijken naar die mooie slee. Onze vrienden zie kalonken als we met die wagen pronken, lieveling. Iedereen zal ons benijden, lieveling. Samen zij aan zijde, onze baby laten rijden Vrolijk raaiend alle dagen in die mooie kinderwagen die Wij waren met ons twee, gelukkig en tevreden Toen kwam de baby ons verblijden, nu voelen wij ons leek. Even daarvan bleef door samen met de Rolls Royce uit te reden.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 Om de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 hebben we doorstaan, de klanken van de leer en met liefde bereidt onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12. Met mooie oud-Hollandstalige muziek van de jaren 30 tot en met de jaren 70. Zojuist op de radio Jan en Zwaar met We Gaan Weer Schaatsen. En ook hoor u Lenny Koer voorbij komen met Het Dorp aan de Rivier. Zometeen heb ik voor u klaarstaan Anja. De zangeres zonder naam. Maar is Marijke Hofland met Mijn Hart Blijft Dromen. In voor de zangeres zonder naam met als de witte rozen bloeien gaan. Zie je Zand, want het zit er alweer bijna helemaal op. Een uurtje gaat heel snel voorbij. Uiteraard, volgende week ben ik er weer. En dan is eh, volgens mij de dag voor Kerst. Hè. Nou ja, kerstavond is het dan. Volgende week dinsdag. En dan gaan we kijken. Ik beloof niks, maar ik probeer te kijken of ik eh, nog wat mooie liederen kan vinden. Tussen de jaren 30 en de jaren 70. Met mooie oud-Hollandstalige kerstmuziek. Zo toepasselijk kan dat toch zijn. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Johnny en Mary, misschien Gert Timmerman... maar is die Adella Maria Hameetman? een beter bekend als Adella Bloemendaal... geboren in Amsterdam op 11 januari 1933... was een Nederlandse actrice, cabaretier en zangeres... en na een echtscheiding in 1957... van haar eerste echtgenoot bleef ze de achternaam gebruiken... afhankelijk trad ze op onder haar eigen naam Adella Hameetman. maar later ook uh, kort als Adella Hamme. maar wij kennen haar natuurlijk allemaal als Adella Bloemendaal... Ze is onder andere getrouwd geweest met Donald Jones. En ze hebben een zoon, John Jones. En die kennen we natuurlijk ook van de televisie. Adele Bloemendaal nu op de met de meisjes van de Suikerwerkfabriek. En als u het programma nogmaals wilt beluisteren... aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals verhaald. Ik wens u een hele fijne week. En misschien tot volgende week en anders tot een andere keer. Tot ziens.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 Dan roepen ze vol vuur, daar druk. de en meisjes. Ja, de meisjes van de suikerwerkfabriek. En dat suikerwerk heeft elke keer een zin. Dus dan ben je altijd bij de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van zijn die pak je uit een beetje in. Ja, ja, mondje open, oogjes dicht, Ah ha. Al die fijne zoete dingen in een fleurig kleed gehuld, dat zijn pas versnaperingen waarin echt heer van smult Wordt hem elders snoep geboden, dan bedankt hij energiek. Maar hij laat zich geen zin noden bij de snoepfabriek. Dus als Chamin zich sluit. Roept hij vol blijdschap uit? Daar zijn die. Alle liefde meisjes van de suikerwerkfabriek. In dat suikerwerk heeft elke eer wel zin. Versta ik, sta, ik ga er met de uitgang van de suikerwerkfabriek. Wat de van Jamin? Die pak je uit een pitje in. Humoristisch en toch leuk. <lacht> kan zich hier vermaken, zoals u begrijpen zult. Want men vindt er alles smaken, vrij beschilderd en gevuld. Maar ik moet u doen bemerken dat er een gevaar in zit. Want bonbons en suikerwerken schaden het gebit. De dus puzzel met beleid. Hey, als Ze zijn nog zo heerlijk in het begin. Ga niet te dikwijls naar de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die ondermijnen het gezin. Daar zijn de misjes en ja, de van de suikerwerk. Fabriek. En dat de suikerwerk heeft elke heer als zin. Dus zijn ben je de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die pak je.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 Allemaal fijne dag.